Zes uur. Gert Kuk met het NOS-journaal. Ten is Yucel vrij te laten. Hij stelt dat de correspondent van Die Welt in werkelijkheid een PKK-terrorist is. Erdogan zei tegen een Turkse tv-zender dat Yucel niet wordt uitgeleverd zolang hij president is. Volgens hem levert Duitsland ook geen Turkse terrorismeverdachten uit aan Turkije. Yucel zit sinds eind februari vast. Hij wordt verdacht van volksopruiing en terroristische propaganda. De Eritrese conferentie in Veldhoven gaat definitief niet door. De rechter in Den Bos heeft in een kort geding besloten dat de burgemeester het recht had de bijeenkomst te verbieden vanwege verstoring van de openbare orde. Op de conferentie zou een vertrouweling spreken van de Eritrese president. Eritreërs die tegen de conferentie protesteerden zeggen dat de man de afgezant is van een dictator voor wie zij juist zijn gevlucht. Hackers van de Amerikaanse inlichtingendienst, NSE, kunnen meekijken met het betalingsverkeer in 120 landen, meldt de hackersgroep Shadowbrokers. De Amerikanen zouden zo proberen vast te stellen waar terreurorganisaties hun geld vandaan halen. De NSE zou onder meer kunnen meekijken met het betaalverkeer van ABN AMRO en ING. Het personeel van Holland Casino in Breda gaat vanavond staken. Holland Casino verwacht dat het filiaal wel open kan zijn... maar dat het beperkt kan worden gespeeld. De actie is de eerste van een estafette staking. De bonden en Holland Casino kunnen het al ruim een jaar niet eens worden... over een nieuwe CAO. De man die vorige week een dreigbrief stuurde naar president Trump... is na een klopjacht van ruim een week gearresteerd. Hij werd aangehouden in het zuidwesten van de staat Wisconsin. Er waren de afgelopen dagen 150 agenten op zoek naar de 32-jarige man die ook had gedreigd met aanslagen. Het weer vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgenochtend breekt de zon soms door. Later valt er plaatselijk een bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Eerste paasdag wisselvallig. Tweede paasdag overwegend bewolkt en enige tijd regen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de randstad valt eigenlijk wel mee. Het is veel drukker in het midden en zuiden van het land. Maar er zijn toch wat problemen. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, 20 minuten in de file tussen naar de Vesting en de Afrit Buntschoten. En richting Amsterdam wat drukte bij 1 Brugge. Op de A9 Amstelveen Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velzen. Daar staat nu 7 kilometer file. De A20 Rotterdam naar Gouda, tussen het Terbrechtse plein en Nieuwekerk aan de IJssel. Een uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Rijverlopen maar onder is een ongeluk gebeurd. De alternatieve route loopt via Gorkum. Op de A27 Gorkum naar Almere tussen Houten en Beeldhoven. Een half uur vertraging. 10 kilometer file omdat de A28 Utrecht-Amersfoort dicht is. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom terug bij het tweede uur zand voor draai Draaidoor. Nou, we gaan straks nog wel even verder discussiëren, denk ik. Ja, toch? Echt wel. Ja, toch? Zo hoort het toch, of niet? Echt wel. En wat hebben we in 2 tweede uur? We hebben oh, zeker. Mom. Ja, jij bent nog niet aan de beurt. Je moet nog even wachten. Hanjes Oh, nee. Oh, dat mag je straks doen. Het tweede uur krijgen we in ieder geval krijgen we de Groenteman... en het weer voor het komend weekend. En natuurlijk veel lekkere muziek uitgezocht... door onze Ronald. En uh, we hebben net hebben we de dochters van... Uh, uh, hebben we gehoord, dat leek erg op Eugene... want dat wilde hij even laten horen. En dat waren de Philips. Philips, hoe heet ze precies? Wie? Wilson Phillips, ja dat zijn de dochters van degene die u straks krijgt te horen, want daar wil ik mee beginnen. on here do serving USA Sorry, hoor. Ja, we hadden een leuk gesprek, maar daar gaan we ja. maar niet op de radio vertellen. Nou, waarom niet? Nou, maar nee, niet, Dat dus nee. ging over kunstklappers. Ja. Ja, ja. ja, ik had deze voor het eerst in. En ja. ik had, uh, yeah, jee, had hij gezegd, dat is hartstikke goed, blijf er zelf zitten. Oh, top. Dus ik naar de Hema toe, eet een broodje kaas. En toen stond de onderkant, die stond dwars in mijn... <laughs> Maar, goed, maar dat gaat hij niet door. Dat had ik even niet door, want dat gaat mee naar boven ja. en draait. En dan ja, oep, zo, de knijters. En dat doet ook zeer. En ik wist niet wat ja. er gebeurde. Ik zie alleen maar hem in elkaar krimpen, de tranen in zijn ogen schieten. <laughs> en ik het echt zoiets van, uh oh oh. Ja, ja. Of een pitje van een uh, tomatenronder en zo. Dat, is ook ja, heel dat, heerlijk. Heb ik, dat heb ik bijna niet. Nee, de, volgende, ja, de volgende dag, je had hem net één dag. En de volgende dag hadden we een bruiloft. Ik nee, weet dat, niet was of dat, ze dat was het dat was Marcel en Esther, het uh, uh, uh, zeg maar het reservegebiedje. Ja. <laughs> ja. Hey, maar we hadden even over wat anders ja, het had wat over vissen. Er was iets met een vis aangespoeld, was dat zo? Oh ja. Of krijgen we dat straks. Dat is leuk dat je dat gewoon hey, even hey, zo hey, lekker. Wat leuk hè? Hij had je Ja, maar zo hard ziek je dat je erin kwakt en dan moet ik het eventjes vol gaan kletsen in de tijd dat ik het opzoek, want ik had eigenlijk de twee insluipers eerst, maar dat maakt niet uit. Ik ga nu gewoon als ik idee Je ook het op een plaatje draaien hoor. Nee. nee echt dat kan, niet. maar ik laat Want het nu heb het al. Ah. Nee, Ze zweet, gaat zweten nu. Nee, nee. Oh. nee, hoor. Ik klets het gewoon helemaal gezellig vol. En dan vraagt de zij het eerst of we koekjes willen hebben en zo. Maar um, nou, nou niet, er is een, uh, een bruin vis aangespoeld. Dat klopt. Ja. Dat heb jij goed onthouden? En nu wil mijn dingetje niet doorladen. Dus uh, het gaat nog even duren. Nou, dan gaan we toch even... Ja, dan gaan we toch maar even muziekje draaien. Muziekje. Dan komen we zo meteen op terug. En bedankt, Hans. Dank je, alsjeblieft. Ja. I don't know how to love What to do. Zo! Dat je zo kan zoeken naar een dode vis. En ja, ja. dat achter zo'n mooi nummer dus het is Dat aan. doet ja. me altijd denken. Volgens mij was dat van Purpen. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. Samen in de maan schijn, schijn. schijn Jongens, heb ik dat nou mis, mis, mis. Nee, dat is, is, is, is dode vis, vis, vis. Goed. Nou, en door. Op het strand tussen Bloemendaal <laughs> en Zandvoort. Is gisteravond een, levende, een levend gestrande bruinvis gevonden. Helaas is het dier korte tijd daarna overleden. Dat meldt SOS Dolfijn. De finster belde het noodnummer van de organisatie. Ze zag het dier spartelen in de branding. Een paar omstanders hielpen de vrouwtjesbruinvis uit de branding te verplaatsen... maar het dier kwam al snel te overlijden. De bruinvis is voor onderzoek naar de UC Universiteit Utrecht gegaan... naar faculteit diergeneeskunde. Ja, maar als je zo'n vis ontleed is het inderdaad bleu. Ja, dat lijkt me wel, ja. ja en die, die, die, ja. Beesten, die beesten zetten op, hè? Je ziet dat? Ja, want ja. er is geen tegendruk meer van het nee, water. Dus nee. dat uh, spat uit elkaar. Ja, inderdaad. Ja, sommige, en, gaat... uit elkaar, en sommige beesten kan je ook opzetten. Ja? Ja. ja dat Hoe dan? Nou, gewoon, dat kan. Jij zegt, dat zet op. Dus hij gaat door over opzetten. Ik zal het maar Jonge, uitleggen. jongen. Ja, dat moet je volgende keer. Blijf dat ook maar doen, want je ja, hebt van die Komt goed. insteken dat ik ja. denk, waar happy je het ja, is. Ik heb diezelfde kronkels, dus ik vind ja. het niet eens zo raar. Ik, ik ga er gewoon overheen. Oh, o, daarom passen jullie blijkbaar. zo goed bij elkaar. Ja, blijkbaar. Geen idee. Ja, ik weet niet, passen wij bij elkaar? Ja. Nou. Daar zei ik al geen idee. <laughs> hey, maar uh, nog even een plaatje voordat we naar de groenteband toe. Ja doe, ik, Wil je een zijn... ja, doe maar. Wil je een plaatje? Ja, doe maar. Oké. Okay. Een mooie. Hij... Want we waren wel een stemmer. Ik vind dus. het wel leuk. Laten we doodigen. You're unbelievable. You're so unbelievable. Heb ik kijkend uit die dagelijks. You're unbelievable. <tied> Ja, wat zullen we eten? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Helemaal niet waar, het is Hans. <laughs> dat is niet de groenteman. Ja, ja, als ja dan anders wijmt uit... het niet, Hans. Nee, dat is waar. Dat als je het ja. niet uit een boekje zou lezen, Hans, dan ging ik je bijna geloven. En je weet, ik ben een van de weinigen die jou op je woord gelooft. Dus... Dank je, dank je, dank je. Nou, daar gaan we dan. Het is boerenkool wortelstampot met dadel chutney. Ja, dat is wel heel apart, hè? Ik weet het. En wat hebben we ervoor nodig? We hebben 1 kilogram aardappels nodig. Vier wortels, zout en peper. 500 gram gesneden boerenkool uit een zak. Twee rookworsten, 75 milliliter melk. En voor de chutney gebruiken we twee uien, gesnipperd. Een eetlepel olijfolie. 250 gram champignons, Een bakje in, in, in een bakje, in kleine blokjes... 125 gram gerookte spekblokjes. Twee eetlepels balsamico-azijn. Dat staat wel raar, hè? Twee eetlepels aardappel. Appelstroop, nou ga ik helemaal verkeerd. 125 gram dadels in kleine stukjes. Eén peer geschild en in kleine blokjes. Stap voor. Kijk, daar zat ik op te wachten. En we gaan verder. We gaan het nu bereiden. We hebben alles netjes op het aardig staan. En daar gaan we, hoor. Schilder aardappels en de wortels. Barst en snijden ze in stukjes van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag koud water en wat zout... afgedekt in ongeveer 20 minuten gaar. Breng een laag water met zout aan de kook... en kook hierin de boerenkool in circa 10 minuten gaar. Verwarm de rookworsten volgens de aanwijzing op de verpakking. Fruit, de chutney, de uien, voor de chutney, de uien in de olijfolie glazig. Bak de champignons in de spekjes in een paar minuten mee... Blus af met een balsamico zijn jongen van de naam. Voeg de appelstroop en de dadels toe en laat enkele minuten pruttelen. Warm de blokjes peer er even mee en breng de chutney op smaak met zout en peper. Giet de aardappels en de wortels af, zet de pan nog even terug op het laag vuur... en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Giet de boerenkool af en voeg toe. Voeg de melk toe, breng aan de kook, zet het vuur uit... stamp de groenten mee met een stamper tot grove puree. Breng het gerecht op smaak met zout en peper. Snij de rookworsten in plakjes. Serveer de stampot met de chutney. En de plakjes rookworst. En nou ben ik benieuwd wat we als Toetje krijgen. Nou, ik heb eerst even twee uh, dingen. Ja. Daar was ik al bang voor. Als, als, als ik dit recept zo hoor... dan uh, moet ik even denken aan de slogan van de Nierstichting. Wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Dat is echt... En twee. Stamp de aardappels met een stamper. Waar waar je dan mee stampen? Met je voeten. Nee, maar dat kan je ook met een, met een met, Ik weet net dat een elektrisch ding doen. Ik, dan is huh? het geen stampen. Nee, dan, dan, nee, dan stamp je niet. Dan, nee, nee, dat heb je gelijk. Een mixje. En dat heet balsamico azijn. Balsamico azijn? Ja, ja, dat, ja dat is maar, erg lekker. Ja, dat is heel lekker. Dat is een zwarte, donkere. Ja, dat is heel lekker, ja. Heerlijk lekker. En jullie gaan naar Italië. Ja. <laughs> ah, nee. Nou. Haal die kleine Kom maar even uit de box. Kom op. Kom op met die kleine. Hallo. Hallo. Dag, vrouw man. Hallo, kindje, hoe is het? Dag, meneer. Hij zegt niks. Nou, hij ik, zegt. Hij kijkt helemaal boos naar mij. Ik doe toch niks? Ben je ah, maar de ah, nou. Nah, <laughs> en wat gaan we eten? Dit, de basaitejes. Ik heb me de hele middag het schompers gezocht, joh. En heb je gevonden? Ja, een mondje vol. Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. En, en welke smaken heb je? Uh, huh? Ja, je hebt puur, Ja, maar je hebt puur en melk. Dit zit nog allemaal ingepakt. Maar heb je nog niet gegeten? Hoe we Weet je dan dat het een mondje eten vol is? Pas. Anders, anders zit... is mijn buikje vol. Oh, ja, je hebt gelijk. Daar heb je, je vader en moeder wel gelijk in dat dat niet mag. Ja. Oh, jammer, ik want ik wil eigenlijk nu wel. Nou, ik moet even wachten nog. Mm -hmm. Nou, we, we zijn nog een half uurtje bezig. Dus je mag, hoor. Nou, kom op met dat toetje. Dat is met chocolade eitjes. Ja, met slagroom. Oh, nee. nee, joh. Oh, weet ik veel. De chocolade hè, met slagroom. Nou, het kan. Hans, soms. Dat kan. Nou, ja, doei. Ja, doei. Doe de groeten aan je moeder en nee, zo. Nee, want jij krijgt posten aan Look, look. Yeah. Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. Now I understand your God. At least that's what you've said. So, you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine, change my water into wine. That's all you need to then I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Ooh. Jesus, you just won't believe the hit you've made around here are all we talk about. You're the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. <laughs> I only ask what I'd ask any superstar. What is it that you have got that puts you where you are? oh ho, ho, I am waiting! Yes, I'm a captive fan! I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with this bread, you can do it on your head! Uh, or has something gone wrong? Jesus, why do you take so long? Ah, uh, come on, King of the Jews! Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ! Sir, uh, you're a joke! You're not the Lord! You are nothing but a fraud! Take him away! He's got nothing to say! King of the Get Out, King of the oh, Get out, you king of the Jews, 6, 9. En ik heb gehoord, we hebben zelfs luisteraars in Italië. Ja, die mag ik die even gedacht zeggen? Ja, die mag jij gedag zeggen. Ciao, Elda, Kari, saluti, ciao. Oh. Kijk, dat bedoel ik. Wat zei ze? Geen idee. Geen idee. Dat ze er lieve groetjes van me krijgen. Ah, oh, wat leuk. Ja. Want we hebben zelfs ook luisteraars dan in Italië, maar ook in Spanje hebben we er een. Ja, één. Eén, Eén hele. Nou, dat weten we niet. Misschien luisteren we er meer, dat weet ik natuurlijk Meneer niet. Meneer A.J. Meneer A.J. Daar dacht gaan ik. we maar vanuit, ja. Hallo! Het <laughs> zal wel lekker weer zijn daar, denk ik. Ja, dat, dat is wel te hopen. Speaking ja, ja. of uh, weer. Zullen we eens eentje nog doen en dan het weer doen? Kunnen we, we doen, doen, hè? Dat gaan we doen. Ja? Ja. Welk nummer gaan we doen? Rosanne een toto. Oh, mogen we mee Het we uit. Voor mij wel, maar dan doe ik eerst de microfoon dicht. Ja, ja dat precies. Is goed. Dat is Rosanna, Rosanna. Like Rosanne. She's gone and ZFN Westkust weerbericht. De zon scheen op deze goede vrijdag geregeld en het bleef lekker droog. De west- tot zuidwestenwind nam geleidelijk toe, maar matig over land en naar vrij krachtig over zee. En de temperatuur steeg naar maximaal een graad of 12 vanmiddag. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en er komt tot buien geregen. De zuidwestenwind draait naar noordwest en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur daalt weer naar een graad of negen. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook zo nu en dan schijnt de zon. Lekker. Het blijft droog en bij een matige tot krachtige en aan zee krachtige noordwestenwind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Namorgen is het tijdens de paasdagen wisselvallig met buien of regen. Maar vanaf dinsdag blijft het droog dankzij een hoge drukgebied. Vanwege een meest noordelijke wind is de temperatuur wel laag. Want het wordt voorlopig niet veel warmer dan zo'n graad of tien. Terwijl veertien eigenlijk normaal is voor de tijd van het jaar. Al dus ja, Rico Schreuder. Jij ja, vindt dat mooi, buien, regen. Ja, ik ja, snap dat daar is, niet vreselijk nou, veel maar, maar van. Staat er nou echt buien of regen? Ja. Stond er echt? Regen of buien stond er. Ik had het omgedraaid. Maar uh, ja, dat staat er echt. Ik, ik verzin dat echt niet. Dat, ja. dat is geen uh, foutje van mij of zo. Zal ik eens netjes doen en geen commentaar geven? En, kan je dat echt? Ja, dan moet je opletten. Wauw. What do i do now could we start again please i've been very hopeful so far now for the first time i think we're going wrong. hurry up and tell me this is just a dream or oh, could we start You've made your point now You've even gone a bit too far To get the message home Before it gets too frightening We ought to call a halt So could we start again, please? I've been living to see Was unexpected. What do I do now? Could we start again? Please? Could we start again? Please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message wrong. Before it gets too frightening, we ought to. Ik net de vraag hier of dit over de kruising van Jezus ging. Ja. Uh, het antwoord is ja. Nou, ja. En dus raadt iedereen aan om de film te kijken. Want het ja. is uh, best indrukwekkende film. Oh, ga ik doen? Ja. Ik ga het zeker doen. Je kan hem op Netflix denk ik zo en, vinden. En hoe heet hij? Jesus Christ Superstar. Christ ja. Christ Superstar. Ja. En, je hebt verschillende uitvoeringen of dat niet? Nee, hem, van de film ik één. In er maar één. Ja. Oh, ja. Ja, de musical, er, er zijn verschillende musicals ja. geweest. Daar heb je verschillen in. Maar ja. de film is maar, uh, bijzonder. Als je wil ja. luisteren naar ja. Ted Neely en uh, Yvonne Ellerman. Dan uh, moet je de film zeker krijgen. Ik ga het zeker een keertje doen. Ja, okay. Ik neem het ter harte. Uh, ik heb nog wel wat. Tot 17 september, 10 uh, uur s avonds. is in iedere toeristische plaats ter wereld. is er een plek waar kunstenaars zich verzamelen en kunnen presenteren. Zo ook in Zandvoort tot 17 september. op de boulevard van Zandvoort aan Zee. Vanaf medio april, dus dat is al nu. tot september mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders... levende standbeelden, sier, siera, sieradenmakers, harenvlechters, masseurs... ja, masseurs, ja, etc. op een plek van 3 bij 2 meter... hun kunst uitvoeren en verkopen. Allerlei soorten art, maar ook welders. De art Boulevard Zandvoort is bij weer dagelijks geopend... tussen 10 uur s morgens en 10 uur s avonds en is voor de bezoekers gratis. Ben jij een kunstenaar? Of ken je iemand die eraan deel wil nemen? Dan kan je je eigen opgeven. En zoals ik al vertelde, de kosten zijn gratis. Voor de mensen die daar staan. Dat is een soort van dubbelop. De kosten zijn gratis. Ja, het is gratis. Er staat de Kost kosten niks. gratis. Kost niets. Ja. Kost niets. Ik vind het mooi, maar uh, ja. een masseur... Ja. Die gaat, jij gaat toch niet ik hoek. ga daar absoluut niet staan. Nee, nee, niet. Zolang, maar nee. goed, er komt geen happy end of zo, hoor. Nee, nee, nee, dat begrijp ik. Nee, ik begrijp, ik begrijp. Want dat denken jullie weer nee, aan, hoor. Ik, Jeetje. Ho, ho, ho, ho. Jij, jij begon niet. voor de uitzending al met je verrader <laughs> grapjes. Dus zeg jij nou niks? Jij was nog eerder. Maar nu niet. Ja. Ja. En Als je het ja, over is. Art hebt, ja. is Casey er dan ook? Dat, dat zou kunnen. Ja, ja? Oh, ja gus, gezellig. Ja, ik weet niet ja, we of ze schaatsen bij me hebben. Hoor. Nee, maar. Ja, nee. Is een beetje, beetje, beetje te warm hè? Ik hoop dat het wel warmer wordt. dan. Ja. niet overal. Zandvoort, Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zo leuk als die camera ik, nu op je stond. Ik opteer ja. voor een nieuw knopje. Ja, ja. dat knopje dat wil af en toe niet. Heb je wel gelijk En dan hoor je klik klik klik ja, klik en dan zie je ja. een hele boze blik ja, naar ja, een knopje ja, ja, ja, ja, dat ja, je ja, denkt: ja, ja. "Oeh." Zou die zijn hamer mee willen Duidelijk nemen? Nou, dan ben ik blij dat ik het knopje <laughs> niet ben. Laten we het daarop houden. <laughs> Wil jij wat vertellen? Nee van? hoor, nee, oh. graag vooral oh. in je gang. Oké, okay, ik, ik ga even vanavond om negen uur... dan is er weer de algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een grootscherm... in een hele gezellige ambiance. Wie is de snelste? En de beste? Want tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal vijf personen... en het kost niet zoveel, 2,50 per persoon... Hou je van spelletjes? Dan is dit je avond. En de organisatie is Café Koper, Kerkplein. En het telefoonnummer is 023 5713 546. Nog een keer, 023 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl. Deze, dus. ja, deze kosten zijn niet gratis. Nee, nee. die kosten bij 50. Als je dat soort dingen zegt... Ik had ooit een bestuurder... Ja. Uh, Willem, Elf, Willem Elschot, dat is de uitvinder ja. van de Elstar. Uh, die in een, een commissievergadering bestond hier om uit te roepen, is echt waar, dat kost ontzettend duur. Oh echt? Ja. <laughs> dat is wel triest. Ja, dan moet je even zuchten en dan gaan we gewoon weer door. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, hoe heet dat? Het heb een naam, hè? Een pleianisme, pleianisme of zoiets? Als je twee dingen achter elkaar zet. Spoortrein bijvoorbeeld. Plejonasme. Dat is een ja, plejonasme. Spoortrein en. Uh, maar dat kost duur is gewoon geen pleonasme. Dat is gewoon. Een suffe fout. Ja. Gewoon dom. Ja. En, <laughs> dank je. Mentee. <laughs> <het> nou, <is. laughs> oh, bij het waterschap werkt het iets anders dan de gemeente. Dus uh, krijg je iets andere bestuurders ook. <laughs> Gaan we weer naar... Uh... Ja, dit is de laatste van uh, JC. Oh, oké. Okay. Ik zal de rest... Uh... Oh, dit is een hele mooie. Dit, dit hebben we Don't understand Why you let the things you did get so out of hand? You'd have managed better if you'd had a plan. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If come today, you could have reached a high... De twee nummers besparen. Nou, dit, dit, is, dit is het <laughs> einde. Dit is wel, dit is wel gaaf. Ja, ja, ja, maar ja, als je ja. de Crucifixion erbij pakt, dan word je wel uh, ja. redelijk depressief van. Dus ja, dan, van dit van dit, maar dit is heel goed. Hier word je vrolijk ja. van. Ik he? heb ja. er een verleden jaar meegedaan met Scratch. In, in Leiden is dat. Mm -hmm. En dan zit je in een kerk met een groot koor van duizend mensen. Vierstemmig. En dan zing je dit. Nou, ja, nou, dat, dat het dak gaat eraf. Groot, ja, dat ja, is echt dat is geweldig. heel mooi. Vindt de kerk dat wel goed als het dak eraf gaat? Ja, dat mag. Ja, het is mooi weer dan. Ja, voor uh, twee mensen was het minder mooi weer. Uh, twee insluipers zijn namelijk op één dag aangehouden. Uh, ja. Dat stond wat de politie Bloemendaal-Heemstede Zandvoort vanmiddag bekendgemaakt. Dat ze dinsdag de 1e een 29-jarige Zandvoorter... en een 43-jarige man uit Heerlen aangehouden hebben... op verdenking van insluiping in de vakantiehuisjes aan de Vondelaan. Het is gewoon centenparks, maar ze mogen ja. natuurlijk geen reclame maken. doen wij uh, dan. Ja... Ja, ja maar dat niet... kan ook, omdat je ja, de Roompot vakanties hebt je ook. En daar ja, ze ja en Colorado. En, ja. ja, precies. Um, uh, opvallend is dat het duo de insluiping niet gezamenlijk heeft gepleegd. Rond twee uur vanmiddag uh, werd de 43-jarige Limburger in de kraag gevat door de politie. Agenten kwamen de man op het spoor na een melding dat een onbekende man in een van de huizen was binnengegaan. Doordat de melder een goed signalement doorgaf... kon de politie een insluiper bij de ingang in de boeien slaan. Op het politiebureau kwamen agenten erachter... dat de verdachte ook nog meer dan 650 dagen gevangenisstraf moest uitzitten. Dezelfde dag, omstreeks half twaalf avonds, was het weer raak... maar nu werd de zandvoorter bedrapt. Wederom dankzij een oplettende getuige... kreeg de politie de man snel in de smiezen. Maar dit gold ook andersom en de verdachte zette het op een lopen... toen hij de agenten in zijn kielzocht kreeg. Na een korte maar intensieve achtervolging staakte de man zijn vlucht en kon de politie hem aanhouden en meenemen naar het politiebureau. De verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Ja, je weet, ja. je weet wat de politie dan roept in dat soort achtervolgingen, hè? Staal? Halt? Ja, staalverkracht buiten adem. Ja, precies. <laughs> ja, ja wat, wat moet je nou in een vakantiehuisje in godsnaam meenemen? Zo. So ja. Mensen die laten daar sieraden liggen... omdat ze het zwembad ja, ingaan. O, oh, dat bedoel je, ja. uh, Geld ja. slingert vaak ja. overal en nergens. Ja, ja de een... mensen zijn heel slordig op vakantie, ja, hoor. Het is natuurlijk nu ook helemaal bezet daar, hè? Het uh, zit het hele jaar vol. Ja. Is dat zo? Ja. En dat niet alleen Hans, die zal maar een koffiezetapparaat nodig hebben. Ja, ja daar heb je gelijk. Het in. Zijn huisjes staan vol. Dus. Ja. ja, dat is waar. Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Maar ik ben blij dat ze dat soort kasten pakken. Nou, dat is, dat is zeker. Pretend. Alleen als je vanuit Heerlijk naar nee, hier toe komt om te jatten, dan moet Misschien wel. heel veel jatten, want anders zijn de benzinekosten hoger. Misschien buiten. lekker op vakantie. Ja. Ja. Ja. Ah, misschien ja. denkt ja. hij ook dat de gevangenissen hier beter zijn in deze buurt. Ja, <laughs> ja dat is wel. Innocent <middels>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 Speciaal nummer voor mijn eigen toetje. Dat vind ik een hele mooie dit. Oh, dank je. Ja. ja, maar niet een... De tech, ik, vind, ik vind de titel niet zo... Uh... Nou, nee, pas wel bij erop. Oh. <laughs> oh, dan... Je hebt er net gezien hoe ik reageerde als die iPad-titel Ja, dat, werk, is, dat is waar, Die ging zo wat door de ramen. Mm -hmm. ja, komend weekend zijn er natuurlijk weer de paasraces op Sikwis Zandvoort. Antwoord. Ja, op 15 en 16 april worden op circuit Zandvoort de traditionele paasraces georganiseerd. Het evenement voor het startpunt van het nieuwe race voor verschillende raceklassen uit de Benelux. Stoere GT's, snelle toerwagens en zelfs de 1000 pk sterke racetrucks... zullen zaterdag en zondag over het nieuwe asfalt razen. Nee. Een van de hoofdattracties tijdens de paasraces... is de Supercar Challenge Power It bij Hancock. De serie is met de rijk gevulde GT's... Supersport en Sportdivisie aanwezig... voor twee openingsraces van het nieuwe race -seizoen. Op de grid... Verschijnen ruim 40 racebonieders. Ja, en het adres is: Cirque burgemeester van Alvenstraat 108, telefoonnummer 023. 5740 740. En de website is www.sequizantvoort.nl. Iedereen kan het vinden. Ze gaan gewoon het geluid ja, af. Ja, heerlijk. Dat, heerlijk. Ja, ja. Ja, nee, we hadden het er gisteren al over. Jullie vinden dat een heerlijk geluid? Ja, he? absoluut. Ja. Als er races zijn, dan gaat absoluut onze keuken er open. Want ja, dan dat... komt het live bij ons de huiskamer binnen. Wat leuk man. Ja, heerlijk. Uh, maar gaan jullie zelf ook kijken of dat niet? Ja, we zijn allebei niet zo vreselijk goed ter been. Dus, ja. uh, maar we hopen dit jaar op uh, um, uh, kaartjes voor Max. Ja. Dus uh, ja, dan uh, gaan we zeker wel even langs. Ja, hebben, ze ja. geen, hebben ze daar geen traplift? Uh, traplift? Dat is ja. helemaal niet nodig, joh. Je oh. hoeft nergens op. Nee, nee, waar. maar, uh... maar waarvoor heb je daar een traplift nodig? Nou ja, als je moeilijk te been bent, is het wel makkelijk. Maar als er geen trappen zijn, dan heb je niet zoveel aan een traplift. Oh, maar volgens mij moet je de tribune moet je de trap op. Ja. Ik ik, bereik, ik praat die gewoon recht. Dat is wat? niet leuk. Oh, waar ga je dan zitten? Nee, dan moet je op zijn minst de paddock in. Is dat zo? Ja. ja. Hey, maar ik ben ook bij paddock geweest. Ik, ik heb weet bij god niet wat het is. Mag, de paddock dat, is, dat zijn die uh, grote garageboxen die altijd ja. zo angstvallig dicht blijven vanwege de grote geheimzinnigheid ah, wat dat... aan de auto's gekle, gekleuteld oh. wordt en zo. En de pitstraat en daar maar daar, daar je, gebeurt het. Mag je daar komen ook? Uh, als je de, juiste ja, de kaarten... En is het is zo het lastig om die openstaan te krijgen als ja. je er niet mag komen. Nee, maar het publiek, dat bedoel ik, hè? Ja, ja Ach, we gaan als je... Ga je muziekje je... doen, hè? Ja, doe maar. Ja, doe maar. sit down. leuk het nummer ook is, het is het buiten maas afschatten. Ja, we gaan er weer oversluiten weer. Ja. Nou, een hele goede paasdagen. Dankjewel, jij ook. Veel eieren zoeken. beetje nee. niet misselijk aan die rot eieren. Ja. En nemen jullie veel eieren, dus dan extra of niet? Uh, wij eten sowieso bijna elke dag eieren. Ja? Ja. Maar nu extra omdat het paas is? Uh, nee, wij niet. eten al elke dag. Dus, uh, Ronald de... is een beetje paashaas eigenlijk. Ah, uh, dat... Hm. Kijk. Ja. Laat me zitten. Laat me zitten. Ja, sommige, laat ik even op sommige vinden. vlakken ben ik meer het paaskonijn. Of... Oh, het paaskonijn. Oké. Okay. Ja, met konijnen en nou. eiwitten en zo. Oh, dan. Laat het daar maar mee zitten. <laughs> ik wens jullie allemaal een heel prettig weekend. goede paasdagen. Jullie ook. En uh, graag tot donderdag weer. Ja. En hartstikke bedankt voor de gezelligheid. En heel veel plezier met je visite en zo. Ja, gaat hartstikke leuk. Maak er een gaaf weekend van. En uh, tot volgende week. Tot we volgende, volgende week. week. Doei.